4 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. In de haven van Harwich is een veerboot met 400 passagiers tegen de kade gebotst. Dat gebeurde tijdens het aanmeren. Volgens de autoriteiten in de Britse havenstad is niemand gewond geraakt. Maar de veerboot heeft onder de waterlijn schade opgelopen. Daar zit een gat. Volgens ooggetuigen maakte de veerboot van Sirena Seaways direct na de botsing slagzij. Hij ligt inmiddels weer recht. De veerboot komt uit Denemarken. In Keulen hebben 30 tot 40.000 mensen geprotesteerd tegen de Turkse president Erdogan. Ze willen dat hij aftreedt en dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden. De demonstranten tonen zich solidair met de mensen die eerder deze maand in Istanbul en andere Turkse steden de straat op gingen. Het protest verliep vreedzaam. Duitsland heeft rond de 3 miljoen inwoners met een Turkse achtergrond. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry probeert de steun van Rusland te krijgen voor een internationale conferentie over Syrië. Daar zouden onder meer afspraken moeten worden gemaakt over de vorming van een overgangsregering. Kerry wil de komende dagen naar Genève reizen om daar met de Russische minister Lavrov over beëindiging van de burgeroorlog te praten. Rusland is de belangrijkste bondgenoot van de Syrische president Assad. De Russen voelen er tot nu toe niets voor om Assad onder druk te zetten en mee te werken aan een vreedzame oplossing. De katholieke minister van Cultuur van Noord-Ierland is licht gewond geraakt... na de traditionele protestantse oranjemast door Belfast. De inwoners van een katholieke wijk wilden voorkomen... dat de protestanten door hun wijk liepen. De Sint-Veen-minister en een partijgenoot van haar... wilden een politiewagen aanhouden om, te vra om vragen te stellen... over de aanhouding van een katholieke jongen. Maar de agent achter het stuur reed door en sleepte de twee een eindje mee. Het weer, periode met regen, vanavond droog, vannacht en morgen opnieuw buien. Met kans op onweer. Het blijft flink waaien, temperatuur rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie, files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Blarikum, 4 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Verderop, bij werkzaamheden bij Bunschoten, 9 kilometer. Ook werkzaamheden op de A9, van Diemen naar Alkmaar, bij Aalsmeer. Daar staat 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Zeeburg en de afrit Rai... 7 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorcum bij Utrecht Veemarkt zorgen voor 5 kilometer file. En bezoekers aan het concert van Bruce Springsteen in Nijmegen... die komen eerst in de file op de A73... tussen knoopend Ewijk in Nijme Nijmegen-Dukenburg, 6 kilometer. En op de A325 vanuit Arnhem, daar staat bij Nijmegen 3 kilometer...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 Het is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de AVO. Hans Smit. Wij zitten vandaag op het Festival Klassiek, het muziekfeest op het zou het kunnen noemen als, als een ander om het woord zeggen had. festivalklassiek.afro.nl is het adres. Daar kunt u ons ook zien zitten onder onze blauwe luifel. Het is droog in Den Haag, het is wel ontzettend winderig. Straks praat ik met Bob Bronshoff. Hij is fotograaf. Hij heeft een, een vrij boekje een, ja, de foto's gemaakt bij een boekje. Waar journaliste René Sommer de tekst heeft geschreven: een roadtrip in 14 songs, in 14 songs. Het Amerika van Bruce. Springsteen, ja, luisteraars op weg naar Nijmegen. Het gaat straks over de bos. Want hier ligt ook op tafel de biografie van Peter Ames Carlin. Bruce Springsteen, Bob heeft hem al gelezen. En hij vertelt straks wat hij ervan vindt. Maar eerst eventjes overschakelen naar Zuid-Limburg. Met verse tegenwind, frisse tegenwind, kerkraden. Wielrennen daar, Gio Liepens. Ja, de tegenwind is er wel zeker. En uh, dat is ze, zeker op momenten dat ze op open stukken komen. Nu gebeurt dat niet, want we zien de achtervolgende groep... zien we in het Duivelsbos. Prachtige naam trouwens. Dat is dat klimmetje van 18 procent zien we nu bovenkomen. En dan komen ze toch op een soort plateauotje terecht. En als je daar de wind tegen hebt, dan heb je het knap lastig. We zien een aantal achtervolgers. Want we weten dat Lucinda Brand nog steeds met voorsprong rondrijdt. Ik denk iets van anderhalve minuut zal die voorsprong zijn van Lucinda Brand. Dan kijken we naar de achtervolgers. Ellen van Dijk rijdt daarbij. We zien Marianne Vos erbij zitten. Amy Pieters, Annemiek van Vleuten, Talita de Jong. Dat zijn en Loes Gunnewijk natuurlijk. Dat zijn de achtervolgers. En natuurlijk moet je dan als ploeggenoot van Lucinda Brand... En dat is Marianne Vos, dat is ook Annemiek van Vleuten en Talita de Jong. Moet je eigenlijk de benen stilhouden, maar dat gebeurt niet altijd. We zagen zojuist die de Jong, de nummer 8 uit de ploeg van Marianne Vos. Die zagen we toch echt flink tempo rijden op kop in de achtervolging op haar eigen ploeggenote Lucinda Brandt. Maar voorlopig gaat het goed met Brandt, die inmiddels weer in de straten van Kerkrade is aangekomen. En zo meteen hier weer de finish zal gaan passeren. En dan weet dat ze nog vijf rondjes heeft af te leggen op dit duivels lastige parcours. Oh, hey there, baby. Ja, Springsteen-fans kunnen hun hart ophalen. Niet alleen staat De bos vanavond dus in het Goffertpark in Nijmegen. Maar in de boek uh, Humboldt, ligt ook de Nederlandse vertaling van zijn biografie Bruce Springsteen. Geschreven door Peter Carlin. Uh, ik praat uh, over dat boek met uh, Bob Bronshoff. Hij is fotograaf. Uh, en je hebt uh, meegewerkt aan een boek dat uh, ook uh, geïnspireerd is op uh, het Amerika van Bruce Springsteen. Mo moet jij vanavond niet, naar, naar, moet je niet in, de in de auto of in de trein zitten naar Nijmegen eigenlijk? Je zou denken van wel hè. Nee, maar ik heb uh, met een vriend afgesproken dat we over twee weken of zo naar Duitsland gaan. En ik ben wel een fan, ik ben wel een groot bewonderaar van Springsteen. Maar twee keer Springsteen in twee weken, dat nee. vind ik zelfs wat te veel. Nee, is één keer Springsteen, wat, wat zie je dan eigenlijk voor de mensen die, die dat nog nooit hebben meegemaakt? Nou, ik weet wel dat de eerste keer dat ik het zag, vond ik het volkomen overdonderend. En ja? elke keer denk je ook van, uh, ik moet mijn vrienden meenemen, ze moeten het zien. Want er is natuurlijk altijd het idee van, Springsteen, Born in the USA, grote stadionrok. Maar ja, als je één keer zo'n optreden hebt meegemaakt, ja, dan, dan wil je toch stiekem elke keer weer. Ja? Maar, maar wat, wat is dat dan? Wat, uh, leg eens uit. Ja, het is natuurlijk de voorkomen overgave waarmee de man het doet. Hij, hij zegt dat zelf ook. Hè? Hij zegt zelf ook altijd van... Uh, uh, al die mensen die komen één keer naar mij. En ik kan wel honderd keer per jaar optreden. Maar ik moet op die ene avond er wel elke keer staan voor al die mensen. Ja. En dat merk je ook. En dat dat ben... merk je aan alle kanten. Ja, is hij ook, wat dat betreft, uh, optredend gaat hij tot het gaatje. Ja. Leeft hij ook tot het gaatje? Kom je uit die biografie, komt daar een mens uh, naar voren die, uh, die alles... Uh, uh, Explosief doet? Ja, ik, ik geloof niet in termen van uh, Sex and Drugs en Rock and Roll, maar nee. ik geloof wel. Kijk, het is natuurlijk al een gepassioneerd man. En je kan wel zien, zeg maar, dat blijkt ook wel goed uit dit boek. van... Uh, Peter ames Carlin. Dat um, hij. Uh, ja, hij is natuurlijk langzamerhand ook een beetje uitgegroeid tot een soort links geweten van, van Amerika. Hij is natuurlijk begonnen gewoon als een, als een jonge muzikant en een jongen die gewoon platen wilde maken en hits wilde scoren. En uiteindelijk is het, uh, nou ja, zoveel albums verder. Staat met, hij uh, met de president samen op één podium. Ja, Daar hebben we nog Obama. een. Obama. Ja, daar hebben we een quote van. dus is wel leuk okay. om even, even naar te luisteren. En today I remember. Uh, I'm the president, but he's the boss. Yeah. So. Yeah, he. Hier is de boss, uh, Obama. De, daar zit, staat hij graag mee op het podium, zoals je zegt. Overigens is hij ook in nou ja, het verleden. Yeah. Maar is hij met, door Reagan een beetje in de kamp uh, getrokken? Reagan die wilde graag uh, ja, laten zien dat goed. hij ook van All-America ja. all was. Ja, maar Reagan heeft hem natuurlijk een beetje ge Hij ja. Als All-American ja. boy, ja. onze jongen uit New Jersey. Born in the USA, ja. hij is er trots op. Ja. Terwijl dat liedje natuurlijk daar helemaal niet over nee. ging. Nee. Dat e ging over mensen met een traumatische ja. vietnam -ervaring. Maar is het dan wel een beetje aan blijven hangen? Dat, dat, dat Reagan uh, hem in zijn kamp probeerde te krijgen? Ja, of niet, heeft hij er geen last meer van? Nou, dat geloof ik niet. Nee, nee. Nee, ik geloof dat, dat in Amerika wordt Springsteen toch wel gezien als een soort linkse jongen en een man met het hart op een goede plek. Ja. Niet volgens iedereen, niet volgens de hè? Re Republikeinen natuurlijk en volgens. Uh, maar nee, ik geloof niet dat dat eens aan blijven hangen. Nee, nee, nee. Hij, uh, had, uh, Zijn grote succes kwam, of laat ik even naar, ja, terug naar eer, wat, wat ik heel mooi vond, was hoe hij bij Columbia bij de terecht terechtkwam door, door zijn. Uh, uh, door zijn manager die, uh, ja, die hem daar binnen wist te praten. Weet je wat ik bedoel? Dat ja, ja. Dus op een gegeven moment ja. Meneer Hoffman, geloof ik, dat hij ja, de grote baas uh, ja. binnenkwam. En dat die Apple, de, zijn manager, ja. zei van nou, je, je, je hebt geen oor aan je hoofd als je denkt dat Bob Dylan goed is. Want deze ja. is veel beter. Ja. Ja, mooi nou, dat, verhaal. Dat is hem altijd wel blijven aankleven natuurlijk. In het begin zeker werd hij natuurlijk altijd wel uh, gezien als de nieuwe Bob Dylan. Is dat terecht, maar, vind jij? Het is de vergelijking ah, is altijd papier. periode. We zijn wel singer-songwriters. Hmm. Maar uh, Springsteen is de, toch een heel ander type muzikant. Springsteen staat met een enorme band te spelen. Springsteen, en Springsteen is misschien ook wel wat veelzijdiger dan Dylan. Daar moet ik heel erg oppassen. Want ik vind Dylan geweldig. Ja, ja Je staat hier wel open en bloot in Den, ja. Den Haag op het plein. Oh, dat had ik misschien niet moeten zeggen. Nu komt de Dylan vinden. Ja. ja, nee, daarom. Goed. De, de bos. waarom heet eigenlijk De bos? Nou, dat is een soort nickname die hij ooit gekregen ja. heeft. Ik geloof dat in dit boek wordt iets beschreven... rondom een spelletje Monopoly, geloof ik, of zo. En dat iedereen had dan een bijnaam en het vonden ze stoer... en hij werd de bos. En uiteindelijk is hij natuurlijk ook wel de bos van de band. Hij is de man die, de, hè, die ze uitbetaalt. Die zorgt dat, uh, dat, dat iedereen aan, het, aan ja. het werk blijft. Ja, ja. ja. Ik zei al, Born in the USA. Het grote succes. Er zijn zeventien hits uh, vanaf gekomen. Uh, uh, ja, uh, onder andere I'm on Fire and Dancing in the Dark... Um, wat is jouw favoriet? Ja, moeilijke vraag. Maar een, een heel belangrijk liedje heb ik altijd wel... Uh, Thunder Road gevonden. Maar ja, dat vinden natuurlijk alle Springsteen-fans wel een belangrijk liedje. Ja. Ik bedoel, Dat is toch een beetje het liedje. Uh, hè? Een liedje met als... Uh, uh, ook al is het allemaal niet even makkelijk. En ook al, uh, hè? Maar het moet anders kunnen, het moet anders ja. kunnen. We gaan hier weg en we krijgen een heel, een heel ander leven. Ja, ja. screen door salams, Mary's dress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 Ik wist niet dat hij bijna woordstok had gestaan. Dat vond ik wel heel leuk nee, te lezen. Dat was voor mij trouwens ook nieuw. Het boek uh, uh, pijlt niet uit van de anekdotes. Hè. Er wordt lang stilgestaan in het boek bij uh, het begin van zijn carrière. Mm. Welke jongens in de band speelden. Welke jongens de band verlieten. Ja, ja. Hoe dat allemaal ging. Heel erg lang. Ja. Daar, wordt, daar wordt veel aandacht aan besteed. En uiteindelijk uh, heeft het boek een soort cadans Dat het van, van nieuw album naar het volgende album. Het volgende album. En het springt die groter en groter en groter wordt. Mm. En het, het, het boek... Uh, uh, er staat ergens ook achter op een... Onthullend boek, of nou, dat vond ik niet. Het geeft een aardig overzicht van zijn uh, muzikale carrière. Maar het is niet een boek vol met anekdotes. Maar dat van, dat van Woodstock was ook nieuw van mij. Ja, ja. dat is een van de weinige ik ook niet. Die, Nee, een ander boek, want goed, die, die biografie die van Pieter Carlin ligt nu in, in de boekhandels, Dat andere boek, dat van jou, Bob Bronsol, met René Sommer samen geschreven, een road trip in 14 songs, dat wordt hem vanavond aangeboden. Hè? Ja. Maar nou, dat, dat moet je het, toch er, bij zijn, man? Ja, nee, dat was ook wel heel leuk geweest misschien, of zo, Maar er was iemand van Mojo en uh, Leo Ramakers. En die zei van, nou, hè, dat had ik hem gevraagd, hoor, trouwens. En die zei van, ja, nee, ik, wil, uh, ik zorg wel dat jouw boekje... minstens bij de manager van uh, Springsteen terechtkomt. Ja, punt 1 ga ik mezelf niet uitnodigen. En punt 2, daar sta ik dan een beetje. En dan zeg ik, hello, I'm Bob, hello. I'm, en bedoel, zou zijn er natuurlijk mensen van, van Frankrijk tot Japan... van iedereen wil iets van die Bruce Springsteen. Ja. En ik heb wel een... Ik heb een, zelf een, een fotoboek gemaakt samen met René... in aanleiding van uh, 14 songs van Springsteen. Ja. Maar mijn boekje gaat niet over Springsteen, de man. Het gaat niet over hem als persoon. Het gaat niet over... Nee. Het dus, gaat over, over zijn werk. Dus je vindt het te veel in afgeleide om daar de man mee lastig te vallen, eigenlijk? Ja, een beetje wel. En daar sta je dan, toch? Hello, I'm Bob. Hi, I'm Bruce. Kijk, als hij nou zegt, Bob, I really like your book... And, uh... Je ik tour met ons voor. Ga met ons mee voor twee maanden. Ja, dan, dan stap ik morgen op het vliegtuig. Ja, dan, want, dan ben ik ook weg. Want zou je hem willen fotograferen? Ja, natuurlijk, natuurlijk, Ik ben fotograaf. Ja. Natuurlijk. Nee, ik zou best een keer een uh, mooi portret van Springsteen willen maken. Hoe zou je in hem uh, neerzitten? Nou, ik denk niet dat ik hoef niks toe te voegen aan alle live posters die hij al heeft aangenomen. Dus het zou, het zou geen beeld op het, op, het, op het toneel hoeven zijn. Maar het lijkt me wel mooi, en noem eens wat, Springsteen een uur voor zijn optreden. Dat ja. zou ik wel eens willen zien. En waar, en waar is hij dan? En hoe gaat dat dan toe? Of misschien wel Springsteen een uur na het optreden. En maar mee, meer zoiets. Ik denk dat ik meer daarna zou zoeken. Ja, net maar als, het liefst ga ik gewoon een maand met hem mee op reis, hoor. Nee, op het <laughs> moment dat hij iemand met Cordon Bleu naar iemand gaat. Want hij schijnt wel explosief te zijn af en toe. Dat hij, nou ja, naar zijn zin gaat dan uh... ja maar in dit boek wordt dan drie vier keer genoemd dat hij uh, uh, nou ja, ook nog eens een wat opvliegend karakter kan hebben maar ja geldt dat niet voor alle grote mensen op podia. Ik bedoel er zit natuurlijk ook een enorme druk op hem en als je nou eens een keer boos wordt over een kippetje het zal wel <laughs> het, het, zal het zal wel ja, ja ja je ligt er niet wakker van nee absoluut goed nou misschien stuurt hij nog wel een kaartje binnenkort van de thanks Bob voor dit wonderful ja. boek nou. dan hangt hij wel uh dan krijgt hij een prominente plaats bij mij thuis, ergens. Oké, okay, dankjewel. Bob Bronshoff, okay, dankjewel voor je komst. Bruce Springsteen van Peter Carlin, dus in de boekhandels. En dat boekje uh, A Road Trip in 14 Songs, de Amerika van Bruce Springsteen. Dat ligt ook in de boekwinkel. En vanavond staat hij dus in het Goffertpark. Er zijn nog kaarten, maar let er wel op. Er staat een file die kan op. Dan die wel. Het gaat hier heel erg hard waaien inmiddels. Ik ga even schakelen om mezelf te redden met uh, Laura Kors ergens op het plein. Ja. Ik sta hier in de winkelstraat uh, bij het plein. En, uh, ik ben benieuwd of, of, of het festival Klassiek een beetje in de opzet aan het slagen is. Door mensen die jong zijn en misschien niet naar muziek, klassieke muziek luisteren. Naar dat festival toe te trekken en ze wel naar klassieke muziek te luisteren. Jij bent? Ik ben Maart van der Schaaf. Ja. Hou jij van klassieke muziek? Um, nou, houden van? Weet ik niet, maar ik kan het wel waarderen. Wat voor muziek heeft jou voorkeur? Ja, van alles. Van alles. Kun je niets noemen? Kanye West? Kersverse nee, dat... vader? Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is natuurlijk niet. Nee. Nee, eigenlijk een beetje alles wat niet top 40 is, denk ik. Okay. Want je loopt hier zo langs in de winkelstraat ja. te winkelen met een vriendin die druk bezig is aan het kletsen op de telefoon. Ja. En hierachter is een heel mooi concert bezig. Ja. Ben je dan. Nou, dus eigenlijk waren we aan het werk hier. Dus ze liepen de hele tijd een beetje rond. Maar. Als ik niet aan het werk was geweest, was ik zeker wel komen kijken. Want ik vind het zeker. Het waren, het waren kinderen toch die aan het optreden waren. Ja. Maar nu weer wat anders. Het gaat oh, nee. de hele dag door nee, hè, met het ja, festival. Dat ik echt wel waarderen, dat vind ik echt leuk. Jouw vriendin heeft eindelijk opgehangen. Ja, Korte vraag. Grote uh, klassiek muziek-fan. Uh, niet per se klassiek muziek, maar wel vaak als het gecombineerd is met een ander soort stijl. Zoals? So was? Uh, Mike oh, wow. Dan is het gecombineerd en dan vind ik het wel heel, heel leuk. Dan vind ik het heel mooi. Oké. Okay. Goed. Nou, winkel lekker verder. Wat, wat, heb je, wat heb je al aangeschaft? Niks, eigenlijk. Ik heb gewerkt. Dus. <laughs> Goed. Nou, uh, fijne zaterdag. Oké, okay, Hans. Wie het dus in ieder geval wel lukt om klassieke muziek voor een brede doelgroep gevankelijk te maken is Kite Man. Ja. Maar deze dames waren nog niet uh, zover om uh, ook het festival Klassiek te bezoeken. Oké. Okay. Goed, dat was Laura Kors op het plein. Um, ga ik hier weer aan tafel uh, verder met nu met uh, Joke Holboom die aan tafel zit uh, na het succes van King Arthur in 2009 en de tempest in 2011 speelt de Holland Opera opnieuw op Fort Rijnnauwe bij, uh, bij Utrecht. Ja, het, het mooiste fort van Nederland staat hier. Dat is ook echt waar. Het is een prachtige plek. Uh, dit keer wordt daar de thriller-opera Blauwbaard opgevoerd... met de muziek van Giel Meijering. Uh, Joke, je zit hier aan tafel. Uh, je hoeft ook niet met heel veel spoed terug naar Utrecht... want het gaat vanavond niet door. Nee, de, de voorspelling is zo ongelooflijk slecht voor vanavond... dat wij besloten hebben om het nu af te zeggen. Dat, uh, en om dat ook een beetje op tijd te doen... omdat het uh, voor ons publiek ook het prettigste is. En ook voor onze spelers natuurlijk. Maar dit is ja. onverantwoord. Dus ja. Uh, ja. Ja, we hebben geboft gisteravond met, ja. met de première. Ben je wel eens eerder op het festival Klassiek geweest? Ja, ik ben hier ik ben wel eens eerder. Uh, maar, maar niet uh, dit jaar ben ik nog helemaal nee. niet uh, heb ik nog niks En bezocht. heeft Holland Opera wel eens iets voor, op Festival Klassiek ook gedaan? Nee, dat is eigenlijk wel heel erg jammer. Ja, wij spelen natuurlijk heel vaak in die periode ook. Maar het is eigenlijk wel eens een goed idee om daar wel naar te kijken. Ik uh, ga je straks even voorstellen aan de artistieke leiding. Dan ja, uh, gaan we daar zaken doen. Ja, ja. Uh, even naar, ja, naar jullie productie. Uh, Fort Rijnouw, jij zei gisteren in je praatje voordat de voorstelling begon. dat je toen je die plaats zag meteen verliefd was. Oh. Wat maakt het zo bijzonder en bijzonder geschikt voor Opera in de Open Lucht? Nou. Uh, ja, je moet je voorstellen dat... Ik, ik weet niet, als mensen andere forten kennen... dan zijn die terreinen toch over het algemeen vrij klein. En heel, uh, ja, heel beschermd. Dus dat is echt een, een kleine slotgracht eigenlijk om zo'n fort heen. En hier, als je dus de poort binnenkomt... dan ga je dus over het bruggetje... en dan ga je de bocht om en dan rij je ineens een gigantisch. Het is het terrein nog op, het, het glooiend, in, ja. en, uh, ja, alsof je ineens in Midden-Engeland bent. En dan ligt aan het einde daarvan, daar ligt het fort pas. En dat fort is ook veel groter dan alle andere forten. Het is een enorme wal. Kijk, erin is natuurlijk anders. Hè. Dat zijn toch vrij kleine ruimtes uh -huh. en uh, ja, enorme muren natuurlijk. Maar, maar met name de wal, die is, uh, ja, hoeveel meter is die wel niet lang? Dat, uh, ik denk een meter of tachtig of zo. Ik, het is echt enorm. ja Dat is in feite jullie achterwand die je gebruikt. Daarvoor is een soort stellage gebouwd. Het is mooi, echt de burg. En mooi uitgelicht en alles. Blauwbaard, de opera. Ik heb wel Blauw, Blauwbaard van Bartok, maar dit is anders. Dit is muziek van Giel Meijering. Wat, ja. Wat, wat, ja, het is hetzelfde verhaal van die, die ja, enge met die, met die vrouwen. Ja, het is het, het is het verhaal met die vrouwen, ja. Met uh, alle vrouwen die vermoord zijn door Blauwbaard. Blauwbaard die de ultieme liefde zoekt en uh, elke keer teleurgesteld raakt. En uh, zijn uh, bruide dood. Dus uh, ja, het is een prachtig verhaal. En Giel heeft daar... Uh, nou, inme heeft daar natuurlijk een hele mooie tekst I Imme geschreven. de Drons heeft tekst, ja. het libretto geschreven. Ja, hij heeft het libretto geschreven. En, uh, en Giel Meijering... Uh, ja, die heeft echt een afwisseling in de muziek. Dat, uh, het is natuurlijk ontzettend leuk om, om echt moderne muziek daar te doen. Het is ook met, uh, met een echte vette rockband. Ja, want er zit ook popmuziek ja, in. Er zit heel veel. Strijkers, ja. alles ja. hoor je. Ja, ja. Ja. Ja, het, laat, we kunnen een stukje laten luisteren van de muziek van Giel Meijen. Ja. Mijn leven is van mij, van mij alleen. Mevrouw Cijs was nieuwsgierig was de beste. En zet ons maar, nee, nee, Dat weet nee, nee, als ik maar op de best. best, best. Zo hard gaat het niet de, de hele tijd. Het is af en toe ook heel erg liefelijk. En zeker het einde als uh, de, de, de, de, de, zeven, nee, de achtste vrouw. Judith. Alsof het Dido en Eneas uh, daar, uh, daar horen. Zo mooi is het. Prachtige ja. muziek. Dat hebben we nu niet. Uh, dus heel veelzijdig in de muziek. Uh, Eigenlijk is het gewoon iemand die ontzettend bang is voor vrouwen, volgens mij, die, die blauwe haard, of niet? Nou, hij... Hey, Wat weet je ja. de psychologie van de man duiken? Nou ja, bang voor vrouwen. Hij is... Uh... Hij vindt dat je als mens uh, recht hebt op je, op je eigen geheimen. En uh, op je eigen binnenwereld. En dat niet iedereen alles van je hoeft te weten. Nou, iedereen gaat het natuurlijk... Maar ook zelfs je geliefde hoeft niet alles te weten. Sommige dingen mag je voor ja. jezelf mag, houden. Zoals een kamer waar ze dan vooral ja. niet in mag komen. Dat kan je natuurlijk heel erg symbolisch zien. Mm. In de kamer is gewoon een stuk van hemzelf. Uh, ja. Maar hij vindt dat hij recht op heeft. Ja. Zoals hij zegt, je gaat ook niet in dagboeken van andere neus. Nee, doe je ook precies. Nee, nee. De, het was, uh, deze voorstelling was eerder te zien geweest in uh, de, de thuisbasis van de Holland Opera, ja. de virusmederij in Amersfoort. Ook buiten trouwens. Ook hoor. buiten. Ja. Uh, dat betekent dat je nu, je, kunt, je krijgt natuurlijk ontzettende mogelijkheden met zo'n fort. Uh, ja. Ook beperkingen neem ik aan. Uh, maar hoe heb je gebruik gemaakt van deze nieuwe locatie om die voorstelling te, ineens totaal anders te maken? Nou, het is, uh, de tegenstelling uh, bij het fort is natuurlijk veel groter dan bij de Verensmederij. De Verensmederij staat echt op een, uh, ja, op een, ook al zijn het oude monument, monumentale gebouwen. Is het is echt een, een werkplaats, een werkplaats industrieterrein. Ja. Hè? Mm -hmm. En dit is natuurlijk uh, prachtige natuur. En dan tegelijkertijd zo'n robuust fort. Wat natuurlijk, uh, ja, en, en ook een gruwelijke geschiedenis heeft. Dus dat vind ik ook wel mooi. We, er zijn ook nog uh, mensen geëxecuteerd in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat zijn dingen die toch wel... Uh, die wij echt wel allemaal hebben meegenomen. En het fort heeft... Ja, dat is, dat is wel een prachtig mooi toeval. Dat uh, de virusmederij heeft zeven monumentale grote ramen. Maar het fort heeft ook weer boven zeven dubbele deuren. Hè? Alsof dus, het zo moest zijn. Alsof het zo moest zijn. Die zeven vrouwen van ja. uh, Blauwbaar die komen dan ook ja. heel mooi als een soort geestverschijningen. Ja. Uit die, uh, uit, die, uit die ruimtes uh, naar voren. Ja. In er maar een heel beperkte kast. Want je hebt dan die Judith, haar zus, Anna. Anna, ziet geen reeds iets komen? Ja, ja. <laughs> en dan Blauwbaard met zijn twee knechten. Maar dan heb je het Ja, nee, en vergeet de dansers van de stilte niet. De hè? dansers erbij. De dode vrouwen worden natuurlijk... Ja. Door, door de dansers van de stilte gedanst. En ja, dat, dat is echt fantastisch. Dat heeft zo'n mooi effect. Hoe de vrouwen ook uit de kamer... op een gegeven moment tevoorschijn komen. Als die geesten... En Hmm. En hem ook in zijn eigen hel vernietigen. Ja. Heeft het opnieuw opvoeren van zo'n opera... het uh, hernemen van een voorstelling in feite... heeft het ook met, met financiën te maken? Mo ben je wel min of meer verplicht om... Nou, dat is niet de reden waarom we het gedaan hebben. Kijk, het is een werk... Uh, dat is natuurlijk toch altijd zo. Als je een nieuw werk doet... dat je denkt, uh, als je het net gemaakt hebt... van goh... Uh, jammer dit had dat, ik dat ik het eigenlijk... voorbij is. Ja. Nou, hmm. jammer dat het voorbij is. Maar ook dit had ik wel anders gewild. Dat ik, had ik wel anders gewild. En dat gaat niet op het moment zelf. Omdat al die materie... Je is zo nieuw, dat ga je niet onmiddellijk schrappen en zo of, of, of veranderen. En nu konden we het echt allemaal fine-tunen en ja, ik denk dat hij veel sterker daardoor geworden is. Maar het niet laten spelen van een live orkest, dus dat het orkest opgenomen ja. is van tevoren, ja. dat, is absoluut, dat heeft met financiën te ja, maken. Ja. Ja. Dat hoor je overigens niet, dat het nee. een idee is. Het klinkt namelijk zo mooi dat. Uh, nee, nee, gelukkig. Dat zou, gelukkig was is het, maar... Ja. Goed. <laughs> De opera Blauwbaar dus. Door Holland Opera wordt nog uh, tot en met 13 juli gespeeld op Fort Reinauwe... naast uh, de buurt van Bunnik bij Utrecht. Vanavond dus niet. En voor meer opera in de lucht trouwens... Uh, willen we graag nog even opera op de parade tippen. Dat is aanstaande dinsdag in Den Bosch. Opera Zuid speelt dan samen met de Philharmonie Zuid-Nederland... een theater aan de parade. De opera Tosca van Puccini. En dat is voor iedereen daar in Den Bosch gratis toegankelijk. Joko Hobo, dankjewel dat je hier was in Den Haag. Ja, dan de, de 80 seconden. Elke week geven wij, uh, waar we ook zitten, een uh, talent de gelegenheid om 1 minuut en 20 seconden met iets moois te vullen. Hij speelt harp sinds een zevende. In 2010 deed hij mee met het Kinderprinsengrachtconcert. Hij was te zien op de Nederlandse televisie toen ook, bij de Avro. En vorig jaar won deze talentvolle muzikus de eerste prijs op het Prinses Christina-concours. En in mei was hij een van de vier finalisten in het televisieprogramma De Avond van de Jonge Muzikus. En hij wordt uh, warm bij u aanbevolen door collega harpist Remy van Kesteren. Ik ken Joost uh, vanaf. Dat hij als een kleine jongen begon bij de Academie voor Muzikaal Talent. Uh, bij mijn eigen docenten Erika Warnenburg. Waarvan ik ook les heb gehad. En ja, hij is een ongelooflijk talent. Hij speelt harp met heel veel passie. Heel veel inzet. En is echt uh, een harpist om in de gaten te houden voor de toekomst. En uh, daarom beveel ik hem dan ook van harte aan voor de 80 seconden. De 80 seconden van Joost Willemse. Joost, ga je gang. Oh, Het is echt uh, geweldig. Het is Alle muziek die hier speelt klinkt echt uh, hemels. Joost Willemsen, dankjewel. Wat, wat speelde je uh, hier voor muziek? Uh, een Rhapsody van Marcel Cansanier. Mm -hmm. ja. Is dat een favoriet stuk of heb je het uitgekozen omdat het zo lekker kort is? Uh, nee, het is, eigenlijk helemaal, het is een stuk van acht, acht minuten, maar het is wel echt een van mijn favoriete stukken. Dus uh, ik speel het heel graag. Ja. Ja. Hoe, hoe ben jij ooit met de harp uh, begonnen? Weet je dat nog? Uh, ja, tien jaar geleden alweer. Toen uh, ging ik naar de muziekschool in Woerden om een instrument uit te zoeken. Uh, en ik kwam langs het lokaal met, uh, met, die, met die harpjes, als eerste eigenlijk. En ze uh, vonden gewoon die hele kleine harpjes. Uh, Troepedoortjes. En uh, ik vond het heel leuk om een beetje over die snaren heen en weer te gaan. En uh, ja, zo ben ik begonnen. Ja. Dus uh, nooit Die, meer gestopt. Niet de gitaar, niet een uh, saxofoon of... Nee, een, nee ik, ik heb nog wel getwijfeld uh, uiteindelijk of ik misschien nog iets anders wilde gaan doen. Maar toen uh, zijn mijn docenten, toen uh, ja, het gaat heel goed, het gaat door. En uh, nou, ja, ik... Uh... Ja. Dat ja, dus, ja. de, de, de harp lijkt ook weer helemaal hol te zijn. Want Remy, die, die, die jou aanbeval, ja. be, die, ja. die is natuurlijk ook uh, groot aan het worden. Ja, zeker die. weten. Ja, ja en uh, La inderdaad de en Meijer van die uh, met de Knights of the Proms uh, over in Duitsland gespeeld. En Lavinia ja. Meijer, die speelt ja. uh, in Carré binnenkort volgens mij. Ja. Met een uh, geweldig programma. Dus ja, het is echt... Uh, ja. Zeker weten, ja. ja dat zijn, zijn dat ook de plannen die jij zelf, voor je, de weg die je voor jezelf hebt uitgestipt? Uh, nou ja, ik hoop het, ja, ik hoop het wel. Want het lijkt me hartstikke leuk om dat soort dingen allemaal te doen. Dus mm -hmm. uh, ik, maar je hebt wel een droom. Iets wat je, wat je denkt van, ja, met die hard moet ik toch dit, dit of dat kunnen bereiken. Ja, ja. Ja, nou ja, bijvoorbeeld in, in de grote zaal van het concertgebouw. Of als uh, soloconcert spelen of weet ik het. Dat zou, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Dat zou wel een dus, mooie binnenkomen zijn. <laughs> je, nou, je, uh, zit nog, je zit in het zesde van het gymnasium, dus even eindelijk samen doen. Ja, dus ik heb al gedaan. Heb je al ja, gedaan? Ja, ik ben geslaagd. Dus ja, uh, ja gelukkig. Ja. Eh, fijn, ja, dat... ja. Applaus klinkt hierop. Nou goed, uh, naar de conservatorium neem ik aan. Ja, klopt in Amsterdam. Dus uh, dat, uh... We je in de gaten. Joost-Winters, ja, dankjewel. Leuk. Volgende week Graag zaterdag gedaan. staat hij in Den Haag samen met het uh, Viotta Jeugdorkest. Donderdag 25 juli in het stadhuis Museum in Zierikzee. Het is uh, bijna half vijf, dat betekent dat wij af uh, gaan sluiten. Ik dank alle gasten, ik dank uh, de mensen van uh, Festival Klassiek voor de gastvrijheid. Wilt u reageren? Kan nog hoor, opium met avro.nl. We zijn er de komende drie weken niet, uh, zeg ik meteen even vanwege de Tour de France. Maar op zaterdag 27 juli is Opium Radio weer terug. En vanavond om... 10 uur is een avondopparty na het half concert, Maar dan wel op Radio 4. Ook heel erg leuk. Straks na half vijf is er het, uh, niet het sportforum... maar gewoon studiosport met uh, Robert Meder. Kijk, je bent goed geïnformeerd. Uh, dat is prima. <laughs> ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Langs de lijn. We hebben zoveel sport dat we het sportforum hebben verplaatst... na vanavond tussen zeven en half negen. Wat gaan we dan wel doen tot zes uur? NKW rennen, tennis en roosmalen. De finale van de World Hockey League tussen Nederland en Duitsland. En de World League volleybal tussen Nederland en Portugal.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 In de haven van Harwich is een Deense veerboot met zeker 400 passagiers... bij het aanleggen op de kade gebotst. Volgens de autoriteiten in de Britse havenstad is niemand gewond geraakt. Ooggetuigen melden dat de veerboot van Serena Seaways... direct na de botsing slagzij maakte. Hij ligt inmiddels weer recht. Onder de waterlijn zit een gat. De veerboot kwam uit Esbjerg in Denemarken. In Nederland gaat de politie Aruba, Curaçao en Sint Maarten technische bijstand verlenen. Kennis en gebruik van technische recherchetechnieken worden gedeeld... om de opsporing op de eilanden te verbeteren. Dat zegt een woordvoerder van minister Opstelten. De minister sloot vrijdag in Oranjestad een werkbezoek af... van Saba, Sint Eustatius en Aruba. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gerting In het noorden en oosten van het land valt nog wat regen. In het westen is het alweer droog. Vanuit het westen trekken ook een paar opklaringen over, maar die duren niet lang, want vanavond trekt een nieuwe buienlijn van west naar oost over het land. Vanaf een uur of zes arriveren die aan de westkust. Rond middernacht zijn ze het land alweer uit. Vannacht valt er, op een, eh, valt er ook nog een enkele bui. De minimumtemperatuur komt uit op zo'n 12 à 13 graden. En we houden vannacht tamelijk veel wind. Landinwaarts matig, aan zee en op het IJsselmeer, windkracht 5 à 6. Morgen is er veel bewolking. Er trekken buien over. De meeste buien in het oosten van het land. In het westen aan zee de grootste kans op zonnige periode. En bij een enkele bui kan ook onweer voorkomen. En het wordt morgen slechts 16 graden. Morgen staat er veel wind. Boven land windkracht 4 tot 5. Aan zee en op het ijzermeer krachtig tot hard windkracht 6 tot 7. Maandag is het ook wisselvallig weer met buien en opklaringen. Daarna neemt de buigheid af. En na dinsdag kruipt de temperatuur ook weer naar gemiddeld 20 graden. Aan WB Verkeersinformatie. Er staan files door werkzaamheden en aanrijdingen. Door werkzaamheden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 6 kilometer. A9 Diemen richting Al maar bij Aalsmeer 3. Een aanrijding op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Zeeburg en Rij staat 6 kilometer. Bij Rij is de linkerrijs ook dicht. Door werkzaamheden op de A27 Almere Utrecht... bij Utrecht Noord 2 kilometer. de richting Nijmegen vanwege het concert in het Groffertpark. Op de A73 tussen Knopen-Eewijk en Wiegen 4 kilometer. En verderop tussen Beuningen en Nijmegen-Dukkenburg 6 kilometer. En op de A326 tussen Bergharen en Beuningen ook 2 kilometer. Langs de lijnen met Robert Meder... Goedemiddag en is langs de lijn tot 6 uur een iets ander programma dan u gewend bent op dit tijdstip. Geen sportforum, dat hebben we verplaatst naar vanavond tussen 7 en half negen. En daar hebben we een goede reden voor, want er is veel boeiende sport. En dat gaan we u brengen tot 6 uur. Laten we beginnen met het wielrennen, de NK wielrennen in het zuiden des lands bij de vrouwen Giel Lippens. We kijken al de hele middag naar een eenzame koploopster, naar Lucinda Brand, 23 jaar oud uit Oud-Beijerland... En uh, zij is in de tweede ronde, bij de doorkomst na de tweede ronde... is ze er al vandoor gegaan en heeft nog steeds een voorsprong... van ongeveer 1 minuut en 15 seconden op een groepje dat daarachter zit. En dat groepje dat dreigt te gaan breken, want dat is een tactisch steekspel. Nu was er de demarrage van Ellen van Dijk, de Nederlandse kampioen, tijdrijden. Zij wordt gecounterd door Marianne Vos. De vrouwen van Rabobank hebben het heft in handen. En dan naar tennis, Rosmalen, Wawrinka tegen Mahu. Dat is de mannenfinale die nog steeds bezig is. Marcella Mesker. Ja, het is de eerste ontmoeting tussen Nicolas Mahu, qualifier, en top 10 speler Stanislas Vavrinka. Dat staat drie gelijk in de eerste set. Maar ze gaan nu alweer voor de tweede keer pauzeren. Dat deden ze al bij 1-1. Nu bij drie gelijk, want het regent weer. 25 jaar geleden was het de dag na Nederland-Duitsland. Ik liep nog op wolken en misschien doe ik dat nog steeds nog wel. En uitgerekend vandaag opnieuw in Nederland-Duitsland... dan bij het hockey. Tim Steens met de vrouwen, de World Hockey League. Ja, zeker. We staan op het punt van beginnen. En het is inderdaad Nederland-Duitsland, de finale. Uh, Duitsland won in de halve finale, maar niet van Korea. Stond vijf minuten voor tijd nog met twee en achter. Won uiteindelijk met 3-2. En Nederland, ja, die speelde heel goed in de halve finale... Pakte Nieuw-Zeeland met 5-2. Vandaar hier nu de finale die op punt staat van beginnen tussen Nederland en Duitsland. En op punt van beginnen, daar gaan we zo meteen naartoe. De uh, World League Volleyball. Nederland speelt thuis tegen Portugal. Live Sport bij NOS, de lijn op Radio 1. Collins en uh, Heat Wave. We gaan uh, naar het wielrennen Gio Lippens. Het was een uh, groepje op 1.15. Uh, Lucinde Brand was weg, zei je. Uh, de vraag is eigenlijk wanneer uh, gaat Forst toeslaan? Ja, dat is de grote vraag. Kijk, Vos heeft dat vorig jaar natuurlijk ook gedaan. Annemiek van Vleuten was toen weggesprongen uit de eerste groep. En uiteindelijk liet Vos het gas, gat flink oplopen. En toen besloot ze erachteraan te springen. Vos toen nog in topvorm natuurlijk op weg naar die Olympische titel. Naar de wereldtitel op de weg. En Vos reed toen eigenlijk 1, 2, 3 het gat dicht. En liet toen toch uiteindelijk Annemiek van Vleuten winnen. Daar is veel over gesproken van. Ja, is dat nou wel netjes ten opzichte van een ploegenoot om zo overduidelijk te maken... dat jij eigenlijk de sterkste bent in de koers? En dan toch gewoon die ploeggenoten de Nederlandse titel te bezorgen. Eerder deed ze dat trouwens ook al een keer met Loes Gunnewijk. In Beek was dat een aantal jaren geleden. En Vos probeerde het zojuist weer in de beklimming van het Duivelsbos. De zwaarste beklimming van vandaag. 18% op het stijlste stuk. En daar uh, zag je er weer demareren. Maar dat gat werd uh, eerst uh, dichtgereden door Annemiek van Vleuten. Althans, die sprong achter Vos aan. De Rabo-vrouwen proberen natuurlijk het podium volledig te bezetten met 1, 2 en 3. Maar uh, toen uh, nam Ellen van Dijk uiteindelijk het tempo daarover. En Van Dijk die Ree uiteindelijk het gat weer met Vos dicht. Lucinda Brand komt nu door met, als we het allemaal goed hebben hier nog, drie rondjes te rijden. Drie rondjes dus op dit lastige parcours betekent dat ze nog drie keer de Montshervere, prachtig hebben. we zijn in Limburg, dus wordt de Frans gepraat. En ook nog het Duivelsbos gaan krijgen bij die vrouwen, die zware beklimmingen. En dan hebben we vlak voor de finish nog een lastig klimmetje. 6 procent, het gaat toch allemaal in de benen zitten, zeker bij die vrouwen. We weten dus, Lucinda Brand als eerste door. Dan wachten we even op de achtervolgende groep. Daar zit Vos in, daar zit Ellen van Dijk in. Amy Pieters van Argos, Shimano. Dan hebben we Annemiek van Vleuten, de kampioenen van vorig jaar. Ploeggenoot ook van Brand en Vos. En dan daarachter weer op 1.45 van Lucinda Brand. Daar zit een groepje met Gunnewijk, Doder, Talita de Jong en Sabrina Stultjens. Dat zijn eigenlijk de enige vrouwen die nog echt een beetje meedoen op dit Nederlands kampioenschap. Maar laten we het eerlijk zijn. Het gaat alleen nog maar tussen Lucinda Brand en die eerste vier. Achtervolgens die elkaar nu aankijken in de beklimming in de richting van de doorkomst. En dan weten ze dat ze zometeen nog drie rondjes te rijden hebben. Het hockey Tim Steens begonnen Nederland tegen Duitsland. Wat is de bovenliggende ploeg, Tim? <laughs> ja, op dit moment Nederland, Robert. Want we hebben vijf minuten gespeeld. Het nog steeds 0-0. Maar Nederland heeft al twee enorme kansen gehad om de score te openen. Het was na één minuut al een strafcorner voor Nederland. Hij werd veroorzaakt door Carlien Dirkse van de Heuvel. Die speelde de bal te voeten van Tina Bachman. En die kennen we natuurlijk ook uit de Nederlandse competitie. Maar de eerste strafcorner werd keurig gestopt door Barbara Vogel. In het doel van Duitsland. Want de push van Maatje Pouwen was niet scherp genoeg. Dus daar ging de eerste kans. En daarna was het een veldkans van Kim Lammers. Zij stond oog in oog met de doelvrouwen Barbara Vogel. Maar ook zij miste die bal half. Dus dat levert ook geen doelpunt op. Terwijl nu Duitsland in aanval is. Met een mooie paas richting Joy Sombroek. Daar was heel gevaarlijk de spits van Duitsland. Francisca Houken bij. Maar Joy Sombroek, de keeper in Nederland stond om goed op te letten en speelde die bal over de achterlijn. En zo is het hier nog steeds 0-0. U hoort even niks vanuit Rosmalen... omdat, zoals Marcel Mesker net al zei... het daar stil ligt vanwege de regen. Daar zullen ze bij de World League volleybal geen last van hebben. Eerder deed Nederland het goed in die World League... tegen Canada en tegen Japan. En ook dit keer klinkt het in Apeldoorn gezellig... als Portugal de tegenstander is. Maarten Tip. Ja, hier heeft ze, ze juist gemak van die regen... want daardoor gaan er toch meer mensen de hal in... en gaan ze kijken naar volleybal Nederland-Portugal dus vandaag... Met uh, ja, de boodschap dat als Nederland twee keer wint van Portugal dit weekend. Dat het toch heel rooskleurig uit gaat zien in die World League. En dan mag je zelfs aan de finale ronde gaan denken die in Argentinië gespeeld wordt. En dan vindt Nederland dus toch wel weer de aansluiting met de echte wereldtop. Maar goed, zover is het nog niet. Want we zijn pas net begonnen. Het eerste punt is nu in de maak. En het is voor Nederland. 1-0 in de eerste set. Oranje begint lekker aan deze wedstrijd tegen Portugal. Met daarbij de aantekening dat uh, Kooistra, die de laatste tijd als uh, op de buitenkant actief was. Op de diagonaal. Dat die weer naar de midden is verhuisd en het komt omdat nieuws Klapwijk weer terug is bij Oranje. Die bezet de diagonaal positie. Het is eigenlijk alleen maar een luxe probleem voor de bondscoach Edwin Benne. Zijn selectie wordt wat dat betreft breder en breder en hij kan alle kanten op. Nederland aan de leiding, 1-0 in de eerste set. We zijn net begonnen in Apeldoorn. Gaan nou, we even terug naar het Franse Limburg om uh, Gio even aan te halen. Uh, Gio Lippens, we gaan even over een andere zaak praten. Jan Oerig heeft in een interview... Uh, met de Duitse week Focus toegegeven dat hij doping heeft uh, gebruikt. Ja, een grote verrassing. Ja, we, we, we dachten inderdaad ook, we weten niet wat voor. Uh, tourwinnaar van 97, hij was klant bij uh, de inmiddels uh, veroordeelde dopingdokter Fuentes. Dan was hij eerder al voor, uh, met terugwerkende kracht voor twee jaar geschorst, geloof ik. Hè? Als ik me ja. goed kan, uh, kan herinneren. En ontslagen natuurlijk. Ja, en uh, ik geloof ook alle, uh, alle prestaties van de laatste twee jaar, geloof ik, uit zijn carrière, die werden per direct geschrapt. Wat is er nu opmerkelijk aan deze bekentenis? Ja, het opmerkelijke is dat hij nu gewoon eens een keer keihard zegt. En dat hij nu eens een keer uh, niet langer eromheen draait. Want dat heeft hij altijd wel gedaan. Hè? Er hing een soort waas van geheimzinnigheid als het om hem ging. Uh, iedereen wist natuurlijk gewoon dat er iets aan de hand was. Dat hij bij Fuentes was geweest. Anders word je er ook niet voor veroordeeld. Maar zelf liet hij zich daar absoluut niet over uit. Het was een soort stille kracht. En ja, nu heeft hij dan uh, bij dat Duitse blad Focus heeft hij, uh, gezegd... Uh, dat hij inderdaad klant is geweest bij Fuentes. En dat hij zich uh, inderdaad aan bloeddoping uh, schuldig heeft gemaakt. Maar zegt hij... En dat vind ik wel een uh, typerende uitspraak dan weer voor uh, Ulrich. En ik denk trouwens ook wel dat de meeste renners uit die tijd er zo over denken. Hij voelt zich geen fraudeur, want iedereen nam prestatiebevorderende middelen. En hij zegt altijd van, of hij zegt van, voor mij begint uh, bedrog op het moment dat er sprake is van voordeel. Dat was niet zo, want nou ja, iedereen was gelijk. Hm. En uh, dat, dat is eigenlijk de hele bekentenis geweest van, uh, van Ulrich. Ja, hij behoorde bij die 95% om zorgdrager even, hè? Uh, uh, Absoluut. Ja, de kaart. ja, maar daarom zeg ik inderdaad net ook sinistere ja, grote verrassing. Want ja, eigenlijk is dit verhaal natuurlijk al heel lang bekend. Maar het feit dat hij het nu zelf een keer toegeeft... Ja, het maakt wel weer wat meer duidelijk. Hoe heeft de rest van de wielenwereld gereageerd? Nou, er wordt wel op gereageerd. Thomas Bach, dat is de voorzitter van het Duitse Olympisch Comité. Een van de kandidaten voor de opvolging misschien wel van Jacques Rogge straks als voorzitter van het IOC. Die was kritisch. Die zegt gewoon van ja, sorry hoor meneer Ulrich, leuk dat je nou met een bekentenis komt. Maar eigenlijk is het te weinig en veel te laat. En als hij echt geloofwaardig had willen zijn, dan had hij een aantal jaren geleden al een volledige verklaring moeten geven. En dan is er ook nog Rudolf Scharping, oud-politicus tegenwoordig. Voorzitter van de Duitse Wielerbond. En die is het ermee eens. Het is ook wel een hardliner hoor, op het gebied van doping. Want dat weten we ook allemaal uit het moment. waarop Duitsland zich afkeerde van de wielersport. Sharping heeft toen toch echt behoorlijk scherpe uitspraken gedaan. Hij heeft gezegd: uh, met deze bekentenis had hij het wielrennen jaren geleden een plezier gedaan. En met huidige wielrennen heeft het niks meer te maken. Dus ja, ze zijn een beetje klaar met Ulrich. Ja. Wat, wat voor gevolgen kan dit nu uh, tot slot hebben voor zijn, uh, voor zijn resultaten? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb daar echt goed over nagedacht. We hebben er ook wat over gepraat hier, maar we hebben echt geen idee. Het kan zijn dat ze uh, bij de internationale organisaties, uh, denk daarbij aan de ASO, hè, uh, die uh, in overleg met de UCI gewoon al die uh, uitslagen van Lance Armstrong bij de Tour heeft uh, geschrapt. Ja, ik, ik heb zelf het gevoel dat ze daar ook een beetje klaar mee zijn. En dat ze niet nog eens een keer iemand willen gaan schrappen uit die lijst. Want ja, waar begint het, waar houdt het op? Kijk, met Armstrong hebben ze gewoon een punt gemaakt, hebben ze een statement gemaakt. Maar uh, ik kan me haast niet voorstellen dat ze nou bij Ulrich weer hetzelfde gaan doen. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren. Dus nee. eerlijk gezegd, het is een heel eerlijk antwoord. We weten het niet. Nee. Zou het niet raar zijn, als je dat bij de een wel doet en bij de ander niet? Dat zou heel raar zijn, maar aan de andere kant, ja, dan kun je doorgaan, hè. Dan kun je pantani schrappen, dan kun je echt alles en iedereen uit die tijd kun je gaan schrappen. Uh, nou, goed idee en, misschien. Ja, ja, misschien wel een heel goed idee, maar ja, dan, dan kun je die hele ja. jaren, nou wat zullen we zeggen, jaren 90, begin van deze eeuw, kun je gewoon helemaal op de vuilnishoop gooien. Ja. Wat in wezen ook al gebeurd is natuurlijk, alleen ja, die uitslagen die staan nog van die andere renners. Ja, ja goed, je zou kunnen zeggen dat Armstrong het eigenlijk heel goed heeft gedaan, omdat iedereen het deed, maar dus gaan we we die discussie weer opnieuw opleiden. Dat doen we niet. Is er fors al ontploft? Uh, Vos is nog niet ontploft hoor. Ze zitten gewoon nog met z'n viertjes bij elkaar. En ik kan je wat anders vertellen. De voorsprong van Lucinda Brandt die loopt gewoon op. En dat heeft alles te maken met dat tactische steekspel daar achteraan. Ik zie Ellen van Dijk nu op kop rijden. Vos daar in het wiel. Ze fietsen niet eens hoor. Ze laten zich een beetje uitbollen. Dan uh, Amy Pieters. Ik denk dat daar ook het beste af is. Uh, Pieters reed vorig jaar ook een goed NK. Die werd toen uh, vierde. En Annemiek van Vleuten, de kampioenen van vorig jaar, zit in het laatste wiel. En ze rijden niet meer. En net bij de doorkomst van Lucinda Brandt met nog drie rondjes te rijden was de voorsprong opgelopen van 1 minuut 15 naar 1 minuut 40. Goed, zometeen uh, meer van uh, Gio Lippens over het vervolg van de NKT-rijden... en dan ook meer van het tennis, hopen we. En natuurlijk het volleybal. Hier is Emily Sunday. Daar ben ik klaar. 10 voor 5. Emily Sandé, dus next to me. Even naar het hockey. Nederland, Duitsland. Uh, grote kans in de beginnenfase, zei Tim Steens. Nog steeds zo. Ja, nou niet echt weer grote kansen. Eén groot kansje voor Ellen Hoog. Die kwam in de cirkel en met haar befaamde backhand schoot ze wel op doel. Maar dat was een makkelijke prooi voor Barbara Vogel in het doel van Duitsland. En verder, ja, Duitsland heeft niet echt veel kansen gehad. Ze zijn één keer in de cirkel geweest bij Joyce Sombroek. Maar ja, over het algemeen is het eerste kwartier voor Nederland. En dat wachten ze dus even op het openingsdoelpunt van Nederland. En... Ja, even over die World League nog. Um, het was een beetje een verwarring. Ook bij de journalisten en bij de FIH. De internationale hockeyorganisatie. Welke landen zich nou plaatsen voor die finale van die World League? Die wordt eind dit jaar gespeeld in Argentinië. Nou, de duidelijkheid is er gelukkig. Uh, de eerste vier landen van dit toernooi. En dat zijn dan Nederland en Duitsland natuurlijk. En ook Korea en Nieuw-Zeeland. Die hebben hiervoor de wedstrijd om de derde plaats gespeeld. Die gaan ook naar de World League finale. En zometeen, uh, uh, dit weekend, wordt er in Londen ook een toernooi gespeeld met acht landen. Dat is een anderhalve finale van de World League en met onder bijvoorbeeld Argentinië zit daarbij en uh, Engeland uh, en daar de eerste vier van die gaan ook naar die World League finale, dus uh, wat dat betreft is de duidelijkheid en uh... Er zijn ook nog wat tickets te verdienen voor de WK Hockey. Maar daar zal ik straks wel wat over vertellen. Voorlopig ja. gaan we nog even de wedstrijd volgen hier. Want Duitsland is nu in de aanval. Alle speelsters zijn op de helft van Nederland. Lange bal in de cirkel. Bal op de voet. Nee, wordt, niet, wordt op de voet van uh, Duitsland gegeven. Dat betekent dat de Argentijnse scheidsrechter De La Fuente. Nederland een vrije slag heeft gegeven. Die wordt genomen door Kaya van Maazakker. Dus eigenlijk, als ik het goed bedrijf, gaat het, uh, begrijp, gaat het vanmiddag alleen maar om de eer. Ja, klopt. En punten voor de wereldranglijst. Hè. Dat moet je ook ja. niet vergeten. Dat, uh, in het voetbal is het ook zo. Elke die op een titeltoernooi of een officiële wedstrijd speelt... kan je punten verdienen voor de wereldranglijst. Dus ja. wat dat betreft uh, ja, staat er wel iets op het spel. En natuurlijk wil Nederland voor eigen publiek hier. Het zit niet heel vol, moet ik zeggen. Het heeft ook te maken met... De prijzen van de kaartjes, want die zijn in mijn ogen veel te duur. Dus uh, ja, het zit, het zit half vol, zeg maar. Maar voor het eigen publiek wil Nederland natuurlijk vlammen. En ik moet zeggen, uh, voor dit toernooi heeft Nederland een oefenwedstrijd gespeeld tegen Duitsland. En toen wonnen ze met 10-2. Dus hij zegt: het is een oefenwedstrijd. Maar goed, kleine indicatie is dat wel. Maar goed, voorlopig is het hier nog 0-0 met ruim een ruime kwartier gespeeld. Ja, blijft er Nederland-Duitsland natuurlijk. Uh, Nederland-Portugal, het uh, volleybal. Je zei net uh, maar de tip dat het 1-0 werd. Ik mag aannemen dat er toch wel wat punten bij zijn gekomen. Ja, een paar, punt, een paar puntjes. Want uh, meteen na die 1-0 liep het uh, mooie elektronische scorebord hier vast aan de jurytafel. Oh, oh. En toen kwamen er allerlei mannetjes. Uh, er werd een soort technische dienst bijgehaald. En niets uh, hielp het hele bord kwam niet aan de praat. En uiteindelijk, je snapt het al, staat dus er zo'n ouderwets bordje... waar je gewoon de uh, bordjes gaat uh, omklappen. En staat er nu 3-3, want ze zijn inmiddels weer begonnen. Maar we hebben wel een dubbele warming-up gezien. En een wedstrijd die dus gelijk opgaat tussen Nederland en Portugal. Vorig jaar de concurrenten van elkaar in de European League. Ja, oké, oké. Nederland uh, won Uiteindelijk in de European League en plaatsen zich voor, uh, voor dit toernooi. En uh, ja, Portugal kwam uiteindelijk via de achterdeur ook dit toernooi binnen. En zo uh, staan ze nu tegenover elkaar in deze pool. De pool waarin Nederland het dus goed doet. En waarin Nederland normaal gesproken twee keer zou moeten winnen uh, vandaag en morgen van Portugal. En dan weer heel voorzichtig mag denken aan de finale ronde die straks in Argentinië gespeeld gaat worden. En als dat zou lukken, dan heeft Nederland ook de A-status bij het NOC NSF weer te pakken. Dus er staat voor deze ploeg, voor deze Nederlandse ploeg van Edwin Benne, heel wat op het spel. 4-4 inmiddels, we zijn dus op weg en de puntjes komen inderdaad op het scorebord. Al is het een mooi ouderwets scorebord zoals we die in elke sport al kennen. Het Nederlands kampioenschap veelrennen. Uh, Gio Lippens bij de vrouwen. Een Rabobank renster er vooruit. Daarachter een uh, groepje met... Uh... Even kijken, 1-2 collega's daarachter. Dan is de vraag, wat doen die? Doen die niks? Helemaal niks, nee, nee. Helemaal niks. want uh, ze wachten nu echt af... voor Marianne Vos heeft in ieder geval doorgekregen... dat ze niet zomaar wegrijdt bij met name Ellen van Dijk... die een hele sterke indruk maakt. Annemiek van Vleuten heeft het ook een keertje geprobeerd. En het is, blijft natuurlijk raar om achter een eigen te aan te rijden... maar ja, als je 1, 2 en 3 op het podium wil hebben... dan moet je iets ondernemen. Want dan moet je niet met Amy Pieters en met Ellen van Dijk naar de finish rijden... want dan zou het voor de tweede plek wel eens lastig kunnen gaan uh, worden... Elle van Dijk is de Nederlands kampioen tijdrijden. Vorig jaar nog wereldkampioen geworden in de ploegentijdrit. Dat was toen met de Specialized ploeg waarvan zij deel uitmaakt. En uh, zij uh, zit daar in die achtervolging. En ook zij komt niet weg. Ook van haar verwachten we nog wel wat in die laatste twee rondjes. Want zo ver is het nog. Want we zien in de vechten Lucinda Brand alweer aankomen. En dan weten we dat ze nog twee rondjes moet afleggen op dit uh, lastige parcours. Voordat ze dan uiteindelijk als Nederlands kampioen gekroond kan gaan worden. Want we weten dat de voorsprong is opgelopen. zojuist melding, twee minuten. En als ik naar Brand kijk en ik kijk naar die achtervolgende groep, dan zit, ligt het tempo bij Lucinda Brand veel en veel hoger. Het zou een mooie beloning zijn voor die jonge renster die vorig jaar dus nog derde werd op het NK. Zij werd ook derde op de ploegentijd op het WK. Met haar ploeg A-Aderink, de ploeg van Leontien van Moorsel. En nu komt ze over de streep en weet ze dat ze nog twee rondjes heeft af te leggen. En dat het allemaal van achteren moet komen. Dat het uit die achtervolgende groep moet komen. De bedreiging die er nog zou zijn voor haar nationale titel. Maar eerlijk gezegd denk ik dat ze gewoon prins heerlijk op weg rijdt, prinses heerlijk moet je in haar geval misschien zeggen, op weg rijdt naar de Nederlandse titel. Maar goed, je moet de beer ook nooit schieten voordat hij... wanneer andersom hè. Nooit vullen voordat hij geschoten is. Want anders ja. dan komt het helemaal niet goed. Maar Lucinda ja. Brandt, Nederlands kampioen, ik durf hem bijna al met potlood op te schrijven. Ja, de huid niet verkopen voordat. zo Juist, voor zo die, was die was het. Goed, De um, beachvolleyballers Madeleine Meppeling en Sophie van Gestel zijn er niet in geslaagd de halve finale van het Grand Slam toernooi in Rome te bereiken. De Nederlandse koppel verloren in de kwartfinale van Liliane Maestrini en Barbara Seychas uit uh, Brazilië. Meppeling en van Gestel waren als derde geplaatst in Rome. In het mannentoernooi werden Alexander Brouwer en Robert Meuwsen al in de kwartfinales uitgeschakeld. De Brazilianen Ricardo en Alvaro Vio, die waren in de achtste finales in drie sets te sterk. En de Kroatische voetballer Alen Pamic is overleden. 23-jarige middenvelder van Istra. Die heeft tijdens het voetballen een hartstilstand gekregen. Maar Pamic had al langer uh, hartproblemen. Zo zakte hij drie jaar geleden als speler van het Belgische standaard Luik... tijdens zijn training al in elkaar. En ook daarna werd hij nog twee keer door een hartstilstand getroffen. Maar telkens kreeg hij groen licht van de artsen... om toch weer te mogen gaan sporten. Nou, hij was net weer terug op het veld... nadat hij in februari voor, van dit jaar voor de derde keer in elkaar was gezakt. Goed, nu is het dus gedaan, helaas, met de Kroatische voetballer Alan Pamic. Tot zover, langs de lijn. Zometeen het internationaal En daarna zijn wij natuurlijk weer terug. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. De proudest post Kennedy in Berlijn. een Sociaal protest in Brazilië en de wortels van heimwee. Nou, je moet je natuurlijk ook voorstellen dat het een tijd was... waar geen communicatie met huis mogelijk was. Dat was er gewoon niet. OVT Radio 1, morgenochtend van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten.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 Audi. Voorsprong door techniek. Wie helpt mijn ouders langer thuis wonen? Seniorservice.nl. Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl.